Uur Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Internationaal zijn er steeds meer zorgen... over een mogelijke uitbreiding van de oorlog in Gaza. Verschillende landen zijn bang dat die kan overslaan naar Libanon... het land dat boven Israël ligt. Onder andere de buitenlandschef van de EU en een Duitse minister... vrezen dat escalatie een enorme ramp kan veroorzaken. Inwoners van Libanon zelf zijn er ook niet gerust op. Maar het ligt er wel aan waar je het vraagt merkt correspondent Daisy Moore. In het zuiden is het oorlogsgebied. In het noorden gaat het leven redelijk normaal door. Maar in heel Libanon weet iedereen dat alles zomaar kan veranderen... en dat het leven van de een op de andere minuut helemaal anders kan zijn. Dus dat is wel een, laat ik zeggen, latente stress... waar iedereen hier sinds oktober mee rondloopt. De laatste weken zijn er steeds meer gevechten tussen Israël en Hezbollah. Een militante groep in Libanon. Marjolein Faber, die waarschijnlijk de nieuwe minister van asiel en migratie wordt... neemt toch of afstand van het woord omvolking. Die term heeft ze in het verleden gebruikt en het is een racistische complottheorie. Vorige week zei Faber nog niet terug te willen kijken... maar net zei ze in de Tweede Kamer er volledig afstand van te nemen. De complottheorie draait om het idee dat er een plan is om immigranten en mensen van kleur... de witte westerse cultuur te laten vervangen. En ook vanavond wordt er weer gevoetbald in Duitsland. Er staan twee EK-wedstrijden op de pl planning. Spanje neemt het op tegen Albanië en Kroatië staat tegenover Italië. Voor de echte liefhebber is het kiezen of delen welke pot ze opzetten. De wedstrijden beginnen namelijk op hetzelfde tijdstip. En dat is niet toevallig, vertelt mijn sportcollega Thierry Boon. Dat is om competitievervalsing tegen te gaan. Want als je de uitslag van de andere wedstrijd bijvoorbeeld al weet... dan kan het zo zijn dat er gelijkspel voor beide ploegen genoeg is... Dat kennen we van de Eredivisie trouwens, want daar worden alle wedstrijden van de laatste twee speeldagen allemaal tegelijkertijd gespeeld. De wedstrijden beginnen vanavond om 9 uur. Dan nog het weer, het is flink zonnig, alleen in het binnenland zijn er wat stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 25 en 27 graden. Vanavond lossen de wolken op en krijgen we een heldere nacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits stelt in Noord-Holland niet zo heel veel voor. Er staan maar een paar files om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Burgerveen, 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9, amsterdam richting Alkmaar, 5 minuten op onthoud voor knooppunt Rotterpolderplein. En de N205, Nielvenep richting Haarlem...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 Shots. Leuk uit, eerlijk gezegd, als ik uh, zo even de tv aanzet. Meteen het, uh, een stukje street art op, uh, op de kabel van uh, deze omroep waar we zitten. ZFM's antwoord. Uh, gemaakt door uh, Leon van Es. Want, uh, en, en niet alleen Leon van Es. Maar uh, er wordt uh, gewoon uh, iets, iets, iets leuks neergezet. Groot welkom bij deze Auteur van ZFM. Uh, dat is meteen ook uh, de 20e juni. De derde donderdag in het andere geluid van Volendam weer voorbij gaat komen. In dit geval is het Niels Buis. onderweg met een auto. Dus dat scheelt. Want wat hadden Lucy Fabienne die kwam hier binnen. En die kwam met een openbaar vervoer. Nou, dat was echt drama. Ik geloof dat het een halve wereldreis is vanuit Tilburg om hier te komen. Maar goed, uit Volendam denk ik dat het allemaal een stuk sneller en beter gaat. Net als afgelopen week... Met vast Counters. want die kwamen er ook uh, vandaan. Kijk, hij is al binnen. Kijk, dat bedoel ik dus. Het gaat al vrij snel. Je hebt het over Niels Buis en ik kom binnenzetten. Dus, uh, en ik uh, heb meteen ook aangekondigd dat hij uh, straks vanaf 8 uur uh, te horen zal zijn. Samen met Geron de Tijp. Dat is de dame met uh, wie hij vanavond hier is. Nou, als we het dan toch over dames hebben. Want uh, we begonnen net dus met The Cruise en The Dukes of Harlem. Komt van uh, de, het album... Street Opera 99 Beers en 65 Shots. Dan kunnen we meteen ook degene laten horen die wij hier 6 juni in de studio hadden. En zij had afgelopen zaterdag een EP-release show in de beers in Volendam. En dat is deze dame, Lucy Fabienne. Look, I can play a little guitar But so does everyone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 As bittersweet as summer holidays Oh, I suggest a change in June of the tragedy we know just watch out that your camera doesn't melt on the road And I don't mean to be sour but the media have a responsibility to the crowd to use the good side of power from their ivory tower eyes It's so Was hem Sven Ros was dit. Met het uh, nieuwe Pool Party Pictures. We hebben hem uh, geloof ik uh, vorige week hebben we in de uitzending uh, gehad over die single. Want toen kwam hij uit. Uh, daarvoor hoorde je Lucy Fabienne met uh, Imposter Song. En die heeft afgelopen zaterdag de uh, release show gedaan. Uh, bovendien is die EP nog niet te krijgen. Dus dat is altijd wel weer heel fijn. Want dan moet je ervoor geweest zijn om te horen van wat zij allemaal heeft uitgebracht onderdelen heeft uitgebracht op die debuut EP, maar die uh, gaat ergens waarschijnlijk een beetje uh, na de zomer uh, komen, uh, wat betreft de, de EP, de EP van deze Lucie Fabienne. En vanavond dus, wat ik al zei, uh, deel 3 van het andere geluid van Volendam, want uh, deze maand uh, in juni staat geheel in het teken van het andere geluid van Volendam, ja, ineens uh, kwam dat allemaal zo uit. Uh, en vanavond is het de beurt aan Niels Buis. een van de leden van het Pierce Songwriters Gilde, wat uh, daar is. En dat was Lucie Fabienne trouwens ook. En volgende week zitten daar ook nog mensen die een beetje gelinkt zijn aan die Pierce Songwriters Gilde. En dat is Laura Mipsum, uh, de Volendamse band die mee mag doen aan de popronde aan het eind van... Dit jaar tenminste in het najaar. Dat begint in september en dat stopt ergens in december met een eindfeest. En hoe dat dan verder zal lopen, ja, dat gaan we dan allemaal meemaken. Overigens, de popronde komt nog terug in dit uur. Want we hebben ook nog een gesprek met Melanie Ryan. Want zij heeft samen met Tim Dawn een nieuwe single geschreven. En die single die komt morgen uit. En die single heet Little Wins. En ik had vanmiddag even genoeg om met Melanie Ryan over die single te praten. En daar komt ook een beetje het verhaal over haar rol in de popronde. Want ook zij zit in die popronde. Dat straks. Nu eerst tijd voor Joyce Martens. Want die hebben we ook hier ooit in de studio gehad. En een van de singles die zij onlangs heeft uitgebracht is dit mooie nummer. Life carries on. I used to wake up.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 And I wonder what I should and I should not do. Cause moving on feels like losing you. Life carries on and the days go by. I'm doing what I'm supposed to, I'm so busy living mine. Life carries on and the days go by. But what if I could choose to let you on all around me? Around. What if I could choose to that you on on around? So things, they changed and what fell out of my league Became part of my life again But what does it make of me? And I wonder what I should and I should not do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 One day I won't remember Just walk away, leave walk away the wings of others. You've gotta get yourself. Vorige week heeft ze dit, uh, hebben ze dit uitgebracht. June 16 met uh, The Unknown. En uh, wat ik uh, begrepen heb, is het een uh, stuwende vintage rock vibe. Die hoor je wel uh, duidelijk in uh, terug bij deze single. En daarvoor hoorde je Joyce Martens met uh, Live Carries On. Um, over dit uh, verhaal van June 16 uh, gesproken is dat er toch ook nog wel een hele iets moois te horen is namelijk een pakkende dwarsfluitpartij, die heb je kunnen horen. En die doet je denken misschien aan die illustre band van de jaren zeventig, Jethro Tull. Die hadden dat ook, zo'n dwarsfluit er gezien zitten trouwens ook op een, op een nummer dat wij kennen uit de top 2000 aller tijden. Uh, nu um, is het even het uh, speelkwartiertje van Jaap Koper, want wat is er het geval... Melanie Ryan die komt met een uh, nieuwe single. En um, ja, dat is dus de reden om ook eens even te praten met uh, Melanie. Maar dat gesprek, dat heb ik van tevoren opgenomen. En wat heel leuk is, we beginnen eerst met een, uh, een single uit uh, een, een tijdje terug. Dan moet ik weer even kijken, want dat heb ik weer, uh, weer eens even niet weer uh, paraat op de harde schijf uh, staan. Ja, dat is altijd lekker. Dus dan moet ik dat eens even er weer bij pakken. En dan moet ik eventjes zeggen welke dat is. En dat is Girl from 99, die ik... Uh, als ze eerst klaar hebben staan. Daarna dus het uh, gesprek. En dan dus The Little Wins. En dat is dus de nieuwe single. We gaan dus uh, nu luisteren naar Melanie Ryan. Met uh, The Girl From 99. I'm going round the circles. It's hard to break a smile. I just hate that I don't know how to get out now. But I'm a problem solver. I find a brighter side. I just don't know how to find her sometimes, somehow. Even if it takes some time, I know that I can get. The small ways are in my blood telefoon hebben wij Melanie Ryan, want morgen komt er een nieuwe single uit, Little Wise. Klopt hè, Melanie? Little Wins, volgens mij. Little Wins, ach. Maar Little Wins, ja. Yeah. Little Wins, Little Wise. Nou ja, goed, ik, uh, ik word even netjes uh, gewoon even gecorrigeerd. <laughs> ja, ja, die titels uh, die, uh, die zitten dan in mijn hoofd en ja, ik ben soms wel eens een beetje heel verstrooid. Maar goed, uh, er zit nog iets bijzonders aan die nieuwe single. Ja. Uh, want je hebt hem niet alleen geschreven. Dat klopt, ja. Ik heb uh, het nummer geschreven met Tim Down, Oftewel Thijs vroeg op, want dat was zijn echte naam. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> maar uh, die hebben we samen in april gemaakt. Dus dat is ook nog niet eens zo heel lang geleden. Ja. Maar ken jij hem van? Um, ik heb hem eigenlijk een beetje via via leren kennen. Want ik was op zoek naar uh, wat toffe mensen om ook liedjes mee te kunnen schrijven en zo. En via via kwam ik met hem in contact. En uh, heb ik me gewoon benaderd van joh, uh, vind je het leuk om een keer samen te schrijven? Ja. En, uh, en dat vond hij vet, Dus uh, zodoende. Ja, want uh, ik heb ergens vernomen dat jij dus op dit moment ergens met een poprondenkamp bezig bent. <lacht> ja, dus, dus daarover over die popronde straks nog even meer. Maar uh, zou dit ook precies goed uitkomen? Dat je dus bijvoorbeeld meteen zo'n voorbeeld kan inbrengen met zo'n poprondekamp. En zegt van, nou ik heb met Tim Donner. Heb ik toevallig een liedje geschreven. Zoiets? Ja, zeker. Want uh, er zijn hier ook best wel veel commissieleden aanwezig van de popronde. Dus die dan gaan over bijvoorbeeld de commissie in Nijmegen. Of in uh, Amersfoort of Woerden. Mm -hmm. uh, dus dan kan je daar in ieder geval een beetje mee praten. En vertellen dat je nieuwe single echt morgen dus uitkomt. Yeah. Um, en uh, en het, ja, het is ook gewoon... gewoon grappig dat ik nu hier ben om, op dit kamp met al die andere muzikanten en zo, dat dan precies mijn single uitkomt. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dat, nou ja, ik zeg, het is niet uh, geheel toevallig, maar aan de andere kant, het is een mooie samenloop van omstandigheden, zoiets. Ja, precies. <laughs> ja. ja, want uh, nou ja, je bent bij ons helemaal aan het begin van het jaar bij ons in de studio geweest, maar wat is er eigenlijk in al die tijd nog gebeurd? Want ja, je bent uiteindelijk uitgekozen om mee te doen aan die popronde, maar hoe is dat gegaan? Ja, in, in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Want ik ben dus sinds dit jaar uh, gestopt met mijn bijbaan als grafisch vormgever. En ben ik me volledig gaan richten op de muziek. Mm. Dus begin uh, dit jaar in januari toen we elkaar spraken was het even een soort zoeken weer. Van oké, okay, ik, ik ben eventjes mijn, mijn ritme kwijt, mijn schema kwijt. En uh, nou ja, in de loop van het jaar liep het eigenlijk allemaal wel weer vol. Ik train superveel op, uh, ben bezig met nieuwe muziek. Waaronder dus dit nieuwe liedje. En in een keer in mei, geloof ik, kreeg ik in een keer te horen dat ik dus dit najaar mee mag doen met popronde. Ja, en dat was echt wel een cadeautje voor dit jaar. Ja, dat is de popronde. Nou heb ik ook begrepen, er is ook in die tussentijd dat je bezig bent geweest met de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben. Live in de studio trouwens. Dat jij ook een documentaire over jezelf nog hebt gepresenteerd. Ja, het dat klopt. Dat, uh, dat loopt nu inderdaad ook nog steeds. Dus iedere om de twee weken ongeveer komt er een nieuwe aflevering online. Hm? We zitten nu op de wijze uit mijn hoofd. En het loopt tot met aflevering 8. Dus we hebben er nog een paar uh, die komen. Volgende week komt er weer een nieuwe. Yeah. Uh, en uh, dat, ja, er zijn ook super veel goede reacties op. Van mensen die het echt heel leuk vinden. Om een beetje een soort behind the scenes te krijgen. Van waar ik allemaal mee bezig ben. En wat ik allemaal gedaan heb en zo. Dus dat is echt heel leuk. Ja, want... Uh, het is zowel voor die popronde als de documentaire. Maar uh, krijg je daar ook reacties op, nu? Je, je zei het over die, over die documentaire. Ja, over die documentaire vertel je al dat je al wat re uh, reacties hebt gekregen. Maar bijvoorbeeld ook over je uitverkiezing van de popronde. Heb je daar ook al reacties op uh, gekregen? Ja, zeker. Echt, mensen vinden het super tof dat ik dit uh, mag gaan doen. En eigenlijk bijna ja, iedereen die ik spreek die ook in de muziek zit of niet... die kent popronde ook. Dus het is gewoon voor... Uh, een muzikant met eigen muziek is dit zo'n mooie kans om jezelf te laten zien en je gebied uit te breiden mm -hmm. iedereen vindt het super tof en ook op mijn uh, nieuwe liedje wat dus morgen uitkomt daar heb ik ook al super veel goede reacties op en uh, zelfs heel grappig dat uh, zowel op TikTok als op Instagram Suzanne en Freek hebben gereageerd <laughs> ja dus dat is wel echt heel grappig, maar echt iedereen is helemaal enthousiast over dat een, een Nederlandse uh, meid dus country maakt. Yeah. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat het nummer verder gaat doen morgen. Ja, want, uh, nou ja, je, je, je bent nou niet helemaal de enige in, uh, in uh, Nederland dat je country uh, maakt. Maar, uh, ja, want, want uh, hoe zit het in de Nederlandse muziekscene als het gaat om de country? Want dat is best, denk ik, ook een, uh, een klein wereldje. <laughs> Het is uh, zeker ook een beetje een lange adem hebben, want uh, deze muziek wordt nou nog niet echt mega veel gedraaid, ook op de radio en zo. Ja. Moet ik zeggen, als ik het vergelijk met nu en twee jaar geleden zijn mensen wil wel meer... staan ze er open voor, voor country. Ja. Zeker met de komst van Beyoncé met haar muziek... maar nu ook de dus Post Malone... die samen met een artiest werkt. En je merkt toch dat mensen er anders over na gaan denken... en het niet meer zien als dat stoffige, oudbollige genre... waar iedereen aan het line dance is. Ja. Maar dat het toch wel een beetje wat, wat hipper wordt en populairder. Dat vind ik wel echt vet om te merken. Ja, ja want uh, is, ja, je zegt het al, een stuk beeldvorming. Uh, want want uh, daar heb je dan ook... Uh, tegen, ben je ook tegenaan gelopen, denk ik. Ja, en ik heb wel echt heel bewust de keuze gemaakt dat dit de muziek is die ik wil maken. Want natuurlijk zijn er ook andere genres waar je in kan verdiepen... wat misschien wat sneller aanslaat en wat commerciëler is. Mm. Maar country is voor mij gewoon echt het genre wat het beste bij me past... en waar ik me helemaal in thuis voel. En ik vind het ook wel een leuke uitdaging om juist, zeker nu ook tijdens de popronde mensen te laten zien dat dat country helemaal niet zo oudbollig is... ...en dat het gewoon echt heel vet en, en hip kan zijn. Ja. Uh, maar het is inderdaad wel een, een uitdaging natuurlijk... ...omdat het niet zoals Nederlands dalig veel gedraaid wordt. Ja, hoe ga je die popronde doen? Uh, in principe solo. Ik uh, ben ook wel te boeken uh, met mijn band samen... ...maar ik denk dat het voornamelijk solo zal zijn... Uh, en ik ga gewoon heel veel eigen werken spelen. Misschien hier en daar een koffertje, maar dan wel helemaal in mijn eigen stijl. Mm -hmm. uh, om echt te laten zien uh, van dit is mijn muziek. En uh, een beetje erbij vertellen ook waarom dat country zo vet is. En uh, hopelijk uh, mensen erop aan, dat zou leuk zijn. Ja, uh, want popronde betekent, uh, ja je kan in een popzaal uh, komen te staan. Je kan ook in een kroeg. Maar ik heb me laten vertellen, de Kiwi-club die we bij ons twee keer uh, in de studio hebben gehad... die heeft zelfs in een kapperszaak in Haarlem uh, gestaan, de Kinky Kappers. Ja, klopt, uh, dat, ja. <laughs> dat zou ook kunnen, denk ik. Ja, klopt. Ja. Het gaat dus heel uiteenlopend. Van kroegjes inderdaad, tot kapperszaken, tot bij de bevels van wiens tot popzalen. Het ja. is dus echt maar net een beetje waar, je, waar ze je kunnen plaatsen en waar je goed past. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld een grote rockband, uh, bent, dan ga je niet zo gauw bij een kapperszaak spelen. Maar uh, dat is dus nog even afwachten waar je geboekt wordt. Ja, heb je er zin in? Zeker, heel veel zin in. <laughs> ja, uh, nou, Little Wins. Is dat uh, de opmaat naar nog meer uh, materiaal van Melanie Ryan? Zeker, het is zeker een soort nieuw uh, tijdperk van muziek. En uh, dit jaar en ook volgend jaar komt er zeker meer nieuwe muziek aan. En uh, ik uh, ben gewoon lekker veel aan het schrijven. En uh, ja, gewoon lekker nieuwe muziek de wereld in aan het gooien. Ja, dan de laatste vraag. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Want ik denk dat de meeste mensen dat nu wel eens zo'n beetje kunnen vinden, denk ik. <laughs> ja, nou ja, waar kun je me niet vinden? Ja, <laughs> uh, sowieso, uh, gewoon mijn website is uh, www.melanieryanmusic.com. En voor de rest kun je me op alle socials vinden onder de naam Melanie Ryan Music op YouTube, op Spotify, op Instagram, op Facebook, op TikTok. En dan, uh, dan kom je bij mij terecht. <middels> Rain is so hard, I feel bad for the clouds Wanna keep my spirits up, so I keep my curtains down I can lose hope, worrying about the news Everyone's in war and the whole- Tonight. And I don't wanna brag about it, but I even made my bed this time. Nieuwe single van Melanie Ryan hoorde je. En dat uh, nummer dat heet Little Wins. Geschreven samen met uh, Tim Don. Beter bekend als Thijs Vroegop. Zo heet hij uh, in decht. En over uh, niet al te gekke lange tijd. Precies over een maand. Dan uh, komt Melanie Ryan op herhaling. Jazeker. Op uh, donderdag 18 juli gaat ze nog een keer hier uh, spelen bij ons. We hebben het er al een keer eerder in de, in de studio gehad. Het was namelijk de eerste uh, donderdag... Van dit nieuwe jaar toen speelden ze ook al. Dus uh, het uh, wordt toch weer leuk. En bovendien, uh, Little Wins, uh, mochten wij al vooruitdraaien. En dan denken we van ja, dan moeten we er ook iets mee doen. Dus is daar een gesprek bij gekomen. Um, dat uh, zijnde uh, en zeggende gaan we gewoon weer verder met de muziek zoals we dat uh, kennen. Tikje anders. Uh, ik ben hem uh, eigenlijk uh, toch wel een beetje vergeten te laten horen. Dus daarom zal ik hem ook nu uh, toch weer even uit de mottenballen trekken. En dat is deze van het laatste woord. Generatie onvermogen. Generatie onvermogen ben ik net als jij zo vast besloten. Ik heb geen geld om me te kleden. Of ligt dat niet in mijn vermogen? Er is geen dijk die tussen beiden komt. Vandaar bespreken we wat we schuld Tell me who the hell do you think you are? Causing a scene in my own. eigenlijk allemaal muziek uit de provincie Utrecht. Wat je de afgelopen 20 minuten hebt uh, kunnen horen. Want Melanie Ryan komt uit IJsselstein. Uh, het laatste woord, oftewel David Bogers, komt uit Utrecht. Dus uit de stad Utrecht. En deze band uh, is een beetje gesitueerd in Nieuwegein. En dan heb ik het over Stevie May Robin. Reload and AIM. Dat is het uh, nummer wat je net hebt gehoord. En ook weer Country. Vanavond na dit uh, programma hebben we Nashville Radio, daar zit het uh, borden vol met dit soort muziek. Het is een uh, syndicate programma, maar ik kan het wel van aan uh, harte aanbevelen. Straks uh, hebben wij Niels Buis en Gerande Tuyp in de studio, die gaan uh, straks een aantal nummers laten horen. Sowieso uh, zal Niels Buis vanavond de single Arcadia laten horen. En die is al voorbijgekomen deze week. Um, ik was in de veronderstelling dat die morgen uit zou komen, maar nee, het is al geweest, die releasedatum. Ja, ik uh, zat er waarschijnlijk denk ik ook niet op te letten, denk ik. Maar goed, hij gaat hem vanavond wel laten horen in een akoestisch jasje, uh, dat dan weer wel. Want de single klinkt totaal anders. Dat straks, maar we hebben natuurlijk nog uh, wat uh, muziek liggen hier in dit uur... Uh, bijvoorbeeld uh, deze nieuwe single van Ethan Huis. En dat nummer dat heet Ghost in the Machine. En het gaat weer een deel over Artificial Intelligence. There's a revolution and it's me in the middle. I will repeat every lie I'm a soul every widow. the machine and it's me in the middle.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 Our souls to be is de zomer eigenlijk echt begonnen. Want morgen wordt hij gevierd... met een album release show van deze Liza Welt, Welt. En een van de nummers... die op dat album staat... ook gefinancierd met crowdfunding... is dit nummer To Be Free. Daarvoor hoorde je trouwens... Ethan Huis en Ghost in the Machine. Dat nummer dat handelt over... het verhaal van de Artificial Intelligence. Tot aan het nieuws... van 8 uur. The Cats in the Rain... Van B.A.M. Bond, oftewel Paul Bond. Do Americans staying at the seashore hotel? Strange faces passing in the stairwell. The warm monument glistens in the pouring rain And a small kitten is hiding in a dry place